Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politieke partij VNL voor Nederland zet Bram Moscovic aan de kant als lijsttrekker. De bestuurders zeggen dat ze andere verwachtingen hadden. Moscovic zich niet goed inlas en de boodschap van de partij ook niet goed overbracht. In Elsevier zeggen de bestuurders dat ze zich enorm hebben vergist. Moscovic zegt tegen het blad dat hij niet is ontslagen, maar zelf is opgestapt. Hij was negen maanden lang lijsttrekker van VNL. Tweede Kamerlid Joram van Klaveren neemt de functie tijdelijk over. Op een sportschool in Heerlen zijn vuurwapens en drie kilo drugs gevonden. Ook nam de politie 123.000 euro in beslag. De politie denkt dat de sportschool als distributiecentrum voor drugs werd gebruikt. Dealers konden er hun voorraad ophalen. De eigenaar van de sportschool in Heerlen en zijn broer zijn aangehouden.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 Bij een aanslag op een moskee in het noorden van Cameroon zijn zeker tien doden en tientallen gewonden gevallen. De daders waren twee vrouwelijke zelfmoordterroristen, vermoedelijk uit Nigeria. De stad waar de aanslag was grenst aan het gebied in Nigeria waar de islamitische terreurorganisatie Boko Haram actief is. En de provincie Drenthe is doorgeslagen met het weghalen van lantaarnpalen, vindt Veilig Verkeer Nederland. Nog meer lampen verwijderen is volgens de organisatie onverantwoord. Dan wordt het te donker in Drenthe. Sinds 2007 heeft de provincie zo'n duizend lantaarnpalen weggehaald om energie en geld te besparen en lichtoverlast tegen te gaan. Het weer, buien en wat zon, het is een graad of zes. Morgen valt de regen en wordt het maximaal drie tot zes graden. S'avonds gaat het morgenavond flink waaien. Dit was. DFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Dromen is zo leuk. In dromen kun je alles. Dat vind ik zo leuk van dromen, weet je. Ik droom wel gekke dingen de laatste tijd. Moet ik heel even bekennen. Ik heb de afgelopen vier maanden nu drie keer gedroomd dat ik een van de toppers was. Nee, serieus. Sticker, het lijkt me echt wel heel leuk om een van de toppers te zijn. Gewoon zo'n glitterpak aan. In de arena. Alleen maar met Lee Gewoon één van de toppers zijn. Het lijkt me echt leuk, weet je. Moet ik wel één genomen zoompje erbij gaan plakken. Maar gewoon één van de toppers. Eigenlijk. Als ik ooit auditie mag doen voor de toppers. Heb ik zelfs al zelf een nummertje ingestudeerd. Zelf geschreven. Gaat als volgt. En de zon door. Ik voel de warmte op mijn gezicht. Daar waar het donker is wordt het weer licht De zon breekt door, de zon breekt door, de zon breekt door sneeuw mist en regen, niets en niemand houdt me tegen Ik trots je nu elke kaal, omdat ik van je Ah. Kijken, zo We hebben het zo leuk! Maar je moet niet al je dromen laten uitkomen. <tie> nee, daar ben ik ook, ook achter te komen. Ik had als klein jongetje had ik een droom... dat ik een stripteerse danseres van dichtbij wilde zien strippen. Ik weet niet waar dat vandaan kwam, maar het is echt een, echt een droom van mij. Toevallig, een jaar geleden, had ik een vrijgezel van een vriend van mij hadden ze dus een stripteerse dansdes ingevoerd. Ik helemaal blij. Ik weer een droom die uitkomt. Ik stond echt genant vooraan. Genant. Dat gordijntje gaat open. Daar staat een vrouw, zo oud. Het eerste wat ze uitdeed was de Ik kunstgemit. <lacht> maar vrouwen, die dromen we hele andere dingen dan mannen. Wat op is zijn ze totaal anders. Hè? Mag ik even een privé dingetje vertellen? Als mijn vriendinnen naast elkaar wakker worden dan vertellen we elkaars dromen wel eens aan elkaar. Ik weet niet of het ook wel eens Best wel leuk. En ik weet nog precies, afgelopen zomer... had mijn vriendin één nacht gedroomd... dat ze die nacht gedroomd had... dat ze seks had gehad, let op... met Enrique Englesias. <lacht> Moet ik wel even uitleggen. Wat mijn vriendin met Enrique Englesias heeft... heeft Winnie de Poe met honing. Nou, en... Maar los daarvan... Het... Ik heb er helemaal niet meer over nagedacht. En dan moet ik even vertellen wat er vorige week gebeurde. Vorige week ben ik we met, uh, met mijn gezin naar Tessel gegaan, wat ik al vaker doe. En we zaten in de auto. Maar mijn vriendin had per ongeluk Sky Radio opgezet. Wat hoorde ik op? fucking Skyradio voorbij komen. Een liedje van een liedje en En we moesten allebei lachen. Maar ik ben misschien door dat verhaal eens goed gaan luisteren naar dat liedje. Maar ik heb iets heel leuks ontdekt bij dat liedje. Ja? Dit is een nieuwe act, moet ik even vertellen. Uh, deze act heb ik gisteren voor het eerst gehoord. Vandaag zijn er tv veel dus het is een beetje riskant om te proberen. Maar als het niet leuk is, dan knippen we hem eruit. Maar ik ga het toch proberen. Dus, maar mijn vraag aan jullie is, laat even weten of hij leuk is. Laat even weten of het leuk is, dan hou ik hem erin en anders dan knippen we hem eruit. Oké? Okay? Ik vind hem zelf hilarisch. Maar... Ik heb ontdekt, ik heb ontdekt vorige week, Enrique Englesias kwaakt als een kikkertje. Aan het begin van elke zin die hij begint te zingen, kwaakt hij heel even als een klein kikkertje. Ik ga eens uit horen. Nogmaals, niet leuk. Knipt. Als hij wel leuk is, hij het Oké? Staat er in, iets? Staat er in? Ja, ja oké. Okay. Goed luisteren, hij dus een kikkertje aan het begin van de zin. Oorgespits, oorgespits. Komt. Would you dance? Ja, toch? Ja, toch? Nee, luister, luister. Nog een, luister, luister. Would you Ja, toch? De laatste is het leukste. De laatste is het leukste. Would you cry? <laughs> <laughs> no! <laughs>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 Be someone. Be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. We sell, drink and play that. The bossie more your friends than you do your kids. I always hope for better. Thought maybe together you and me find it. They've got no plans. It ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving.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 Is je champion was dat en daarvoor. <coughs> natuurlijk. Niemand weet dat Jochem Meijer met zijn verhaal over de toppers. Yours it is the sunshine, starlight, the new day. So walk higher than the heartache, lie awake. You'll be okay. You'll be okay. Yours it is the pain train. The bike rides its so in. The full of my her heart, is strong. Stand tall, you got my heart. I got yours. Yeah, I got yours.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 Always bring you home. Oh, Rosario. oh, oh, oh, oh, comes Whatever comes along, oh, oh, Jeremiah. Prachtige plaat trouwens. Zou je niet verwachten dat hij vandaag opgenomen is. Maar wat dan, dit jaar. Klinkt weer uh, een beetje jaren 60 achter. Maar goed, uh, dit is wel mooi. En daar gaat het om. Jonathan Jeremiah. En dat het het heet dus Rosario. Rosario. Yeah, yeah, yeah. Oké, okay, nou, dan gaan we dan. Hoppa. En. Uh, dit is de laatste keer dat u dit hoort, vandaag woensdag. Dit. Want dit gaat verhuizen naar de vrijdag. Ja, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. ja. We gaan. Uh, ja, er gaat een kleine shuffle plaatsvinden bij CFM lunch. Bij Zandvoort lunch Maar daarover ja. meteen meer. Na het recept zullen we dat nog eventjes vertellen hoe dat allemaal gaat. Ja hoor. Maar we gaan eerst eten. Nou, nog niet. Het moet eerst al gemaakt worden, hè? Psst.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 Vier personen maakt u in de wok en de bereidingstijd is ongeveer 20 minuten. Hiervoor heeft u nodig een pak Chinese eiermie van 250 gram, twee tenen knoflook, drie boshaadjes, twee eetlepels wok of rijstolie, één theelepel gemberpoeder, 350 gram kipfiletblokjes, 750 gram Oosterse wokgroenten. 4 kippen tabletten en 2 eetlepels ketchup manis. En de bereiding gaat als volgt: de mie koken volgens aanwijzingen op de verpakking. De knoflook pellen en fijn snijden. En de bosui in ringetjes snijden. Verhit de olie in de wok en uh, bak hierin de knoflook met de gember ongeveer 2 minuten. De kip toevoegen en 2 minuten al omscheppend meebakken wokgroenten toevoegen en twee minuten weer omscheppend meebakken. Dan twee liter kokend water en verkruimelde kippenbouillon tabletten toevoegen en alles aan de kook brengen. Mie en sojasaus toevoegen aan de soep en dit nog even goed doorwarmen. Je soep over vier kommen verdelen en met bosuil bestrooien. En voor een verfijnde smaak die krijgt u door er een scheutje rijstwijn doorheen te roeren. Ik zou zeggen: eet smakelijk. Ik zal geen drank met de pas komen met jou? Nee. Ja, natuurlijk. Altijd drank erbij. Altijd drank erbij. Dat is niet te geloven. Hoor je dat, Ingrid? Altijd drank erbij. Dat is niet te geloven. Het is gewoon lekker. Ja. Oké, okay, uh, dit was het recept. U kunt het nu al nalezen op onze Facebookpagina. www.facebook.com schuin-zandvoortluncht. Ja, of op uh, de website van... Je mag je zandvoorter voelen. Als... Ja. En uh, mensen die uh, mij als vriendje hebben... die kunnen hem ook vinden op mijn tijdlijn. Ja, helemaal Jawel. gezellig. Nou, en uh, ja. gemiddeld haal je altijd zo'n 700, 800... Uh, mensen die het gezien hebben. Dus dat... Uh, ja, dat gaat wel goed. Gaat wel komen. Ja, ja. ja dat en... Ja, Ruud zei het al een beetje. Uh, dit was de laatste keer dat u uh, dit recept uh, van mij krijgt uh, op de woensdag. Want het recept van de week gaat verhuizen naar de vrijdag. En ja. uh, het uh, uh, lekker in Zandvoort item. Uh, wat uh, Toetspaans uh, zo leuk is opgestart. Wordt overgenomen door Ingrid. Ja. Jawel. En uh, dat item. Verhuis naar de woensdag. Dus ja. lekker in Zandvoort. Voortaan op woensdagmiddag ja. tijdens Zandvoort lunch. Ja. En ja. Uh, verder uh, nog meer veranderingen. Want op maandag komt er, als, als, het, als het volgens planning verloopt. Met de ingang van aanstaande de Maandag komt er een nieuwe sidekick bij nog. Ja. Dat is Irene en die gaat samenwerken met Cheryl op de maandag. En nou ja, zo zien gaan we. is het allemaal weer leuk ingevuld. En op donderdag blijft Dolly gewoon lekker bij ons. En nou, het wordt gewoon gezellig. Ja, erg gezellig. Ja, het team uitgebreid met twee zeer gemotiveerde dames. Daar ben ja. ik heel blij mee. Ja, ja. zo is dat. Goed, nou, oké, okay, fijn. Ik ben er blij mee. En uh, we gaan, uh, sta u kunt, uh, ik wens u gewoon eet smakelijk. Laten we het zo maar stellen. He? Ja, tuurlijk. Maar, zal ik dan dan maar weer een plaatje draaien? Ja, doe maar. Doe maar wel, hè? Ja, vind ik ook. Het is uh, Daniel Lohuis. Waar gaan we naartoe? Wat zijn hier? Naar no, Drenthe. Ja, we gaan naar Drenthe. <laughs> Dat is het donker tegenwoordig, ik hoor u wel. Oh. Lantaarnpalen worden weggehaald. Daniel! Lieve mensen, wat mensen. Miegamels op hier de tegels. Eigenlijk lep het les. Eigenlijk zijn de regels. Allemaal. In de rien dezelfde kaner op, en iedereen maar denkt: ik ben vrij in de kap. kop, we gewoon. Het eerste leven in de eerste modderpoel: Tot de wereld van vandaag heeft het leven volgens mij geen doel. Een onvoorstelbaar toeval, wat zolang de in het niet stapt, Een mens heeft het besef. Die is vrij in de kap. voor gaan we naartoe? De hemel, en misschien zelfs de hel. Ik geloof het niet, maar toma, we zien het wel, we zien het wel. Begonnen we nog. Drentz. Nou, uh, ik weet niet wat je gaat doen, Daniel, maar neem in ieder geval een zak mee, want we uh, zijn, uh, hoor je straks het nieuws, hè? de klachten <coughs> dat er in uh, dat de provincie Drenthe nogal veel lantaarnpalen aan het weghalen is en zo. Dat het, uh, en daarvoor uh, heeft men twijfels over de veiligheid op de wegen, want het schijnt er nogal donker te worden. Nou, oké, okay, dat, uh, dat stel voor. Ja, kajak gaan we doen. Ja, ik heb een hele mooie van kajak klaarstaan. Prachtig. Rutless Queen. of the night was de titel van de LP waar dit nummer vanaf kwam en uh, het liedje dat heette The Rutless Queen uh, de echte kayak fans uh, die van de progressive rock hielden die vonden het allemaal maar niks, die vonden het te commercieel, maar ja, goed, het was wel gelijk hun allergrootste hit en dat is natuurlijk ook weer van belang oké, okay. <coughs> Edward Rekers zong het en het was kayak natuurlijk oké okay.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 Gelukkig was de in Zandvoort woonachtige familie Ted en Henny van der Leden... bereid een replica aan ons te schenken, aldus de gemeente. Het echtpaar is erfgenaam van de kunstcollectie van Nel Klaassen. Het beeld is nu beter beveiligd, zodat het niet meer kan worden omgezaagd. Vanwege het sterk afgenomen klantbezoek... sluit ABN Ambro het kantoor in Zandvoort op vier maat aanstaande...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 Morgenochtend kan het een flinke tijd regenen, overgaand in buien waarbij hagel kan voorkomen. De vrijkrachtige tot harde zuidwestenwind draait naar zuidwest en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 6 graden. van Nederland. Niet de oudste. Nee, minstans zijn nog ouder. Opricht in, uh, officieel in uh, 61. Maar uh, de Eering, die houden zelf als oprichtingsdatum 65 aan, omdat ze toen een echte eerste hit kregen met uh, Please Go. Vandaar dat ze ook uh, vorig jaar 50-jarig jubileum gevierd hebben. Maar ze bestonden eigenlijk al langer. Dat ook voor de Beverwijkse Bintangs. Dat is echt een van de oudste bandjes van Nederland. Ook in 1961 begonnen als Indo Rock beentje en zo. En later uh, groot geworden als de Nederlandse Stoots. Om het zo maar eens te zeggen. Ja. Yeah. Goed, het was Golden Ring dus, en de Twilight Zone. Een verzoek voor onze nieuwe sidekick Ingrid. Het liedje van de sidekick, dus in dit geval Twilight Zone. We gaan dus even door met The Editors. En uh, dat is weer een nieuwe plaat. En dat nummer heet Ocean of Nights. single Ocean of Nights. Dat is toch wel een, uh, leuk van al die streaming audio en Zo so, ontdek je nog eens een keer <coughs> wat nieuws. En uh, strakjes na tweeën, uh, voor alle Bowie-fans en aanhangers en liefhebbers. Strakjes dus na tweeën gaan we twee uur lang Bowie gedenken. Een tribute to deze man maken. Uh, Belinda zal in de studio, die gaat ook iets leuks erover vertellen. Maar eerst nog even Miss Montreal. Ja. Haar laatste single. Can't keep. Sanne Hans, hè? Hoe is het met Sanne, Hans? Yes. Okay. Sanne Hans heet ze eigenlijk. En uh, ze komt ook uit het oosten van het land. Maar ze noemt zich Miss Montreal. En dit is een uh, singeltje van haar. Love You Now heet het liedje. En uh, ik heb er nog, nog een paar nieuwe. Even kijken hoor. Wat is dit? Oh ja, dat is ook heel mooi. Tuurlijk. Ja, we gaan... Uh... Dit is ook mooi. Een contrabas. Boys Like You.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 Fancy. Samen met Megan Trainer en dat liedje dat heet Boys Like You. Oh, ik weet niet wat de missie is, maar. Ja. Samen straks twee uur lang? David Bowie in de vinyljaren. Niet van vinyl, want uh, zoveel vinyl heb ik niet van hem. Eigenlijk niks. Ik geloof één singletje of zo. Ergens. Maar uh, gelukkig helpt de computer ons en staat er genoeg in.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 Dat is een gekke plaat dit. Dat is een mooi slot eigenlijk. Ja, maar dat is best wel pret, toch? Ik ben net al uh, André He A A A Anton Heijboer genoemd. Dat ik hier met drie dames in de studio zit. Ja, die, bruist die, bru die Bruist is gewoon jaloers, hoor. Die is gewoon jaloers, die Willem. Nou, je hebt hem al eerder verteld, Willem. Eh, Willem dan moet je gewoon eh, je charmers in de strijd gooien, hoor. Dan lukt dat gewoon. Aha. Aha. Aha. Nou, dit was Angela's laatste optreden op de woensdag. Ja. Nou, hoeven niet zo lang te missen. Nee, vrijdag ben ik er weer. Vrijdag ben ik er weer, <laughs> En uh, nou ja, wij mensen, Ingrid, natuurlijk ontzettend veel succes... in haar fantastische sterrenloopbaan bij CFM Zandvoort. Wat zei je? Dankjewel, Ruud. Oh, ik zette de verkeerde microfoon. Ik zet er de microfoon weer eens verkeerd op. Ach, gaan nog... we allemaal wel eens lachen. Ach, ja, ja. Terwijl wij uh, nog even luisteren gezellig op de achtergrond naar het koortje van uh, Raccoon. Wat een fantastisch nummer is dit toch? Ik ga hem gelijk op het lijstje zetten voor... Uh, ja? Voor dat koortje in Beverwijk. Wat een te gek nummer is dit? Ja. Fun We Had. Oh, dit is wel heel leuk. Ja, geen hele avond mevullen. vullen. <laughs> net, net als met het eind van Hey Jude, weet je wel. Kijk gewoon, uh, als je het wil, kent, dat kwartier volhouden. Ja. Dat maakt helemaal niks uit. Dat kan gewoon. Oké, okay, dit was uh, Raccoon en Fun We Had. Prachtige plaat, overigens. Uh, heerlijk. En dan gaan we nu echt afscheid nemen. Ja. Althans, wat Zandvoort leus betreft. Morgen zijn we er weer natuurlijk. Dan met, uh, met Dolly als sidekick. En vrijdag ook met Angela als sidekick. Ja. <hums> Betekent dat we een paar dingetjes gaan verhuizen. Het recept gaat verhuizen naar de vrijdag. En uh, lekker in Zandvoort, dat gaat verhuizen naar de woensdag. Ja. Nou, dat, uh, en dat gaat uh, onze Emilit allemaal proberen weer voor te zetten. Het prachtige initiatief van onze Toet. Maar ja, Toet is er even niet. En uh, die wensen wij heel veel sterkte in de toch wel een ja. beetje moeilijke tijd op dit moment. En wetenschap vooral. En wetenschap vooral. Dat is heel belangrijk. Ik hoop dat alles nog steeds goed gaat. We blijven positief. We blijven positief, zo is dat.